Dit is een heel oud verhaal van een soort, um, ja, noem het maar boeman, die in de grensstreek rondwaalde en die zelfs op klaarlichte dag toesloeg als er weer eens een korenveld gemaaid was. Het werd vroeger aan jonge kinderen verteld om ze te waarschuwen om s'avonds op tijd binnen te zijn. Niemand wist hoe het korenmanneke er exact uitzag. De ene had het over een vreemd wezen, half mens, half dier. De ander sprak over een grote weerwolf. Duidelijk was wel dat hij enorm venijnig en kwaad was als er weer eens ergens een korenveld gemaaid was. Het korenmanneke dacht dan dat zijn koren gestolen was en bovendien kon hij zich niet meer verbergen. Snachts klonk er dan ijzingwekkend gebrul over de velden. En dan wisten de mensen direct dat ze moesten uitkijken en dat hun kinderen binnen moesten blijven. Ondanks alle voorzichtigheid maakte het korenmanneke nog regelmatig een onoplettend slachtoffer. Dat werd in de nek gesprongen. Van schrik bleef die arme man of vrouw dan lopen, lopen, lopen, tot hij of zij er dood bij neerviel. Aan het korenmanneke viel niet te ontsnappen.